Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Tenminste, vijf gemeenten vragen aan inwoners waar ze op moeten bezuinigen. Vanaf volgend jaar krijgen gemeenten minder geld van de landelijke overheid... en daardoor komen veel gemeenten in grote financiële problemen. Ook deze wethouder van Gooise Meren komt met een vragenlijst voor inwoners. Wat we belangrijk vinden is om inzicht te krijgen... wat zouden inwoners wel en niet willen... als het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld het openbaar groen of projecten die we gaan uitstellen. En vervolgens ook om inwoners bewust te maken... voor welke dilemma's wij staan door het tekort van het Rijk. Onderzoekers zien dat gemeenten nu al belastingen omhoog gooien... vanwege de zuinigingen die eraan komen. Op dit moment debatteert de Tweede Kamer erover. Een zalencentrum in Rijswijk moet dicht na een uit de hand gelopen feest afgelopen weekend. Daar kwamen twee keer zoveel mensen op af als toegestaan, waardoor de politie moest ingrijpen. Het is niet de eerste keer dat er bijeenkomsten bij Event Plaza uit de hand lopen. De burgemeester van Rijswijk heeft per direct de ontheffing voor brandveiligheid ingetrokken. Daardoor mogen er voorlopig geen evenementen meer worden georganiseerd. In de week tijd zijn er 50 nieuwe gevallen van mazelen bijgekomen. Op vijf scholen gaat de besmettelijke ziekte inmiddels rond. Dat zijn vooral basisscholen met een lage vaccinatiegraad. Het RIVM adviseert om kinderen die vlekjes krijgen op hun huid thuis te laten. Het totale aantal mazelenbesmettingen dit jaar staat op 158. Een derde daarvan is dus in één week tijd gemeld. En het bezoek van de Amerikaanse vicepresident en zijn vrouw aan Groenland wordt ingekort. Vanuit dat land en Denemarken is er veel kritiek op de komst van de twee. Omdat Trump heeft gezegd... Dat hij Groenland wil hebben. Er was dan ook niemand die JD en Asha Vens wilde rondleiden. Dus gaan ze nu nog alleen maar naar een Amerikaanse militaire basis op Groenland, zegt correspondent Rolien Greton. Usha Vens heeft haar culturele rondreis uh, moeten afblazen. En nu gaat ze dus uh, uh, noodgedwongen mee met haar man uh, naar de Pitofik uh, militaire basis. Min 25 uh, graden. En ja, dat is een kleine overwinning, kun je zeggen, voor Denemarken en Groenland. Groenland. Groenlanders vinden het bezoek bedreigend en willen geen Amerikanen worden. Het weer blijft droog en komende nacht koelt het af tot grond het vriespunt. Morgen een zonnige dag bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is langzaam en zeker ook begonnen in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we daar nu op de A9-half, maar richting Diemen. Bij Afrit AMC, althans voor Afrit AMC, staat 9 kilometer met een kwartier vertraging. A27, Almere richting Gorkum, voorknopert nu net een 9 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. En de Uiting bij Amsterdam, de A10. Tussen Amsterdam de Baarsjes en over Amstel. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Boulevard. The chase, your pretty face, search outer space, leaving no trace, making love in the heavens above, flying so 6 punt 9 zie be? Well, there's one that makes sense, the one I profess. I say, hey, whatever, that's We're standing in line for the answer to the question what makes this fire. Oh, don't let them change your my Make this a night we want Dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het aantal fietsendiefstallen blijft stijgen. Vorig jaar werd er 86.000 keer aangifte gedaan. Duizend keer meer dan in 2023. Amsterdam is de absolute koploper. Renswoude en Schiermonnikoog, daar werd vorig jaar geen enkele keer aangifte gedaan. Jongeren die worden geronseld voor criminele activiteiten moeten beter worden beschermd. De wet moet daarom worden aangepast, zodat jongeren niet worden gestraft voor dingen die ze onder dwang hebben gedaan. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Bij een ramp of crisis kan Defensie binnenkort een beroep doen op duizenden zorgreservisten. Defensie werkt daarvoor samen met de Nationale zorgreserve die werd opgezet in coronatijd. Die bestaat uit zo'n 4000 voormalig zorgmedewerkers. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog bij 9 tot 14 graden. FM